CDA-fractieleider Verhagen gaat vanmorgen weer naar informatuur Rozentaal. Maar hij wil nog steeds niet praten met de leiders van de VVD en de PVV, Rutte en Wilders. Eerst moet duidelijk worden of ze het met z'n tweeën eens kunnen worden, vindt Verhagen. Na Verhagen gaan Rutte en Wilders weer langs bij de informatuur.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 Het openbaar ministerie op Aruba denkt eind augustus met Joran van der Sloot te kunnen praten. Die heeft gezegd dat hij dingen wil vertellen over Natalie Holloway, het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden op Aruba verdween. Justitie in Peru geeft toestemming voor de ondervraging. Vanaf komende maandag wordt Joran van der Sloot door een Peruaanse rechter ondervraagd in een andere zaak, de moord op Stephanie Flores. Het weer, vandaag vrij zonnig, veel wind. In de loop van de dag vooral in het zuidoosten meer bewolking. En het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu, ZFM in de ochtend.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 It is where we are. It's enough for this. Every day That was... Ja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 They bring you down, car. They you car. yourself away said, well, that's all right. it's alright It's alright, it's alright with you It's alright, it's alright with me I waited for an hour last Friday night She never came around Now the city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 just move on What you left me to me open eyes En heel veel zomerhit dit is ZFM Zandvoort. I know that we are young en I know that she may love me but I just can't be with you like this anymore Alejandro <laughs> And when